Zijn al dromen, oeh, oeh, die zijn ooit uitgekomen. Ik ben alleen en ze denkt niet meer aan mij. Hoe is nu voorbij. Ik denk nog altijd aan die nacht Want ik weet toch zo goed Wat ze toen in die nacht op me zei Ze fluisterde zacht Laat me niet meer alleen Beloof me, blijf altijd bij mij o, o, Waar zijn al mijn dromen zijn nooit uitgekomen Ik ben alleen En ze denkt niet meer aan mij Oeh, het is nu voorbij Maar wat ik nu en altijd weet Is dat ik haar niet vergeet Want in gedachten ik elke dag bij haar Ik voel nog steeds dezelfde pijn Dat ik niet bij haar kan zijn Och waarom bracht het lot ons Toch niet bij elkaar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 Say.